1 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Mensen die een grote kans hebben om besmet te zijn met het coronavirus, hoeven nog maar 10 dagen in quarantaine. Dat adviseert het Outbreak Management team aan het kabinet. Nu is dat 14 dagen. Die keuze van twee weken was gebaseerd op de incubatietijd van het virus. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die het virus dragen, vaak al eerder ziek worden. Daarom vindt het OMT dat de quarantainetijd voor mensen die mogelijk besmet zijn kan worden verkort. Vanavond wordt duidelijk of het kabinet dat advies overneemt. Zandvoort staat bovenaan de lijst met relatief de meeste coronabesmettingen in de afgelopen vijf dagen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen in die plaats met 52% is gestegen. De oorzaak is onduidelijk.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 Het gaat in eerste instantie om minder valide mensen met ziekteverschijnselen in een aantal West-Brabantse gemeenten, waaronder Ettenleur, Roosendaal en Bergen-op-Zoom. De politie doet onderzoek naar de vondst van elektronische volgapparatuur in de auto van een Russische diplomaat. Dat zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Gisteren riep het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een gezant van Nederland op het matje vanwege de vondst.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 Blue Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee. zee, Zandvoort en de ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Een hele goede middag, uh, Zandvoorders en andere luisteraars die aan de andere kant van de speaker zitten. Het is weer uh, dinsdag. En uh, het is een uh, het is tijd om lunchroom te gaan opstarten tussen 1 en 3. En dat doen we op deze uh, toch wel zonnige 18 augustus. Samen met aan de overkant heb ik hier zitten Lucie. En Lucie heeft een gast meegenomen. Luz. Ja, ik heb wederom mijn uh, uh, broer meegenomen. Goedemiddag. <laughs> Martin. En hij komt ons uh, gezellig weer uh, bijstaan vanmiddag. Nou, met, dat vinden we uh, hopelijk leuke anekdotes uit. Ja, er komt uh, van alles. Uh... Weer voorbij. Nou, we gaan wat gaan okay. we doen vanmiddag? We gaan een beetje het nieuws, we gaan wat muziek draaien. We gaan wat uh, een stukje humor doen. Uh, ja, het is alleen het nieuws een beetje rot om te horen... dat we wel weer in het nieuws zijn met een stijging van de coronacijfers. En dat in ons eigen mooie Zandvoort. Dat is toch wel uh, treurig. En uh, laten we hopen dat het uh, gauw gaat omdraaien. Dat we tot, tot, tot de laatste categorie gaan horen. Want uh, hier is natuurlijk niemand blij mee, hè? Nee, hier worden we niet vrolijk van. Nee. Zeker niet, maar daarover zometeen meer. Laten we beginnen met een uh, muzikaal nummer. kreeg een uh, I Promise Myself. I promise myself. I promise Yeah we'll Dinsdagmiddag. Nick Hemmen en. Kom maar eens maar op. Even kijken, ik heb hier een berichtje voor Melus En dat uh, is wel leuk eigenlijk. Dat is uh, vanaf 12 september. hebben wij in. Dat is denk ik. in het Zandvoort Museum. Uh, dan hebben we een, de nostalgische Anselkaarten laten leven zien van rond 1910. Oh, wat leuk! Ja, dat zijn plaatjes van spelende kinderen en pootjebanende mensen. Dat willen we van toch goed. allemaal zien, dat is zo leuk. Ja, met badpakken van toen ook. Ja, maar ja goed. Heb Ik iets okay. voorbij zien komen? Ik vond het zo grappig. Zeker, het gaat een, naar badkoesjes, ezeltje rijden en zandkastelen bouwen. Gewoon een vakantiegevoel. En uh, de verklaring hierbij is, nu wij door corona worden gestimuleerd... om de vakantie dichter bij huis door te brengen... is het een mooie gelegenheid om uit te pakken met de mooie beelden en objecten... die het fijne vakantie in Zandvoortgevoel weergeven... Een fraaie reddingsboei met de letters groeten uit Zandvoort... een rietenstroomstoel en dames in witte zomerjurkjes. In de vitrine zijn souvenirs te vinden... en beschilderde schelp en fascinerende leporello-kaarten. Weet je wat mij opviel bij die prenten? Dat uh, de dames, die waren helemaal uh, aangekleed... Ja. inderdaad zomerjurkjes aan, mutsen op met Leuk, die roesjes... Maar de mannen, ja, hadden lekkere korte broek aan. Hè? Ja. En, en hemdjes. hè. De tijden waren mochten, zo anders. mochten veel meer bloot laten zien dan de vrouwen. Hè? Ja. Dat is wel weer vals. En dan hebben we nog een er wordt één zaal. Die wordt ingericht met het werk van Emmy van Vrijbergen de Koning. Die is natuurlijk wel bekend in ons dorp. Dat is de voormalig beheerder van het Sandvork Museum. Toen het nog cultureel centrum was. En uh, zij maakte prachtige tekeningen met Oost-Indische inkt. En onlangs hebben we nog een schenking gehad met prachtige tekeningen over de streekdrachten. En Kees de Muis, die wordt ook nog genoemd... bleef samen met Kees en zijn vriendinnetje, speciaal voor de kinderen... en zijn vriendinnetje Julia, de gekste avonturen. In een speciale ruimte kunnen kinderen spelen en kleuren... en kunnen de ouders het maakproces bekijken. En dit alles, dat gaat dan van 11 september tot met 25 oktober... in het Zandvoorts Museum. Dat is... Of sleep Just like the words that wouldn't rhyme Lost in the desert Of time Time waits you No know, one at all No naughty Er waren Moody Blues en uh, Driftwoods. Uh, wat was het toch? Een hele goede groep. Ik kon jongens zingen, Justin Hayward en uh, Consortium. Zoveel muziek gemaakt, Nightingale in White Set. Uh, deze is eigenlijk toch wel een van mijn favorieten die ik zojuist voor u draaide. Ik was verleden even op de Zwarte Markt en hier kwam ik er tegen, Bert en Ernie. Zo, leuke Bert, die Zwarte Markt en BVW. En ze hebben zo oude spullen Kijk hier nou, een soort vakantieboek in het Duits ofzo Hoe je zeker een tintje op moet zetten Kijk of de vertaling de beest zit van uh, mijn kamp Kampf. of Ofzo Mijn kamp oh. Mooie fietsen Mooie fiets, Bert. Ja. Er zit zeker heel veel roest op ofzo. Ze hebben alles weggeveild. Die nummertjes roesten zeker heel snel ofzo. Nee, nee. Hé, hey, kijk. Autoradio's. Zeker hartstikke nieuw. Want ze hebben geen eens tijd gehad om die draadjes helemaal af te maken. En dat cassettebandje wat erin zit, krijg je er zeker bij. Oh, dat is mooi meegenomen. Hallo, lieve meneer. Hoe is die autoradio? 34,50 voor jou, makker. Leuke prijs. Zit er garantie bij? Garantie? Even kijken. Ja. Nee, maar op als je uit je nek Er zit alleen maar RDS'en op sukkel. Kijk nou, Beert, En al die radio's hebben geen vriendje. Ja, zeker modern of zo. Dan worden ze helemaal niet meer gestolen. Ik krijg honger, Beert, van al dat wandelen. Ik ook. En kijk, Dien. lekker smikkelen. Smikkelen. Hallo, beste meneer. Ik wil zo'n broodje zwermen. Hoe duur is Nog 90, 90 voor jou. Halfst of de lof, vriend. Zo, zo. Leuke prijs. Lekker smikkelende smullen. Smikkelende. Ja, lekker. Sjoe. Hé. Wat is het Ik voel me... Ik mijn beert. Wacht nou even. Ik voel me niet tjoe. Ik voel me niet tjoe. Ik voel me... Fuck, hé. Wat was dat nou? Ik voel me niet zo lekker. Alles komt eruit. Nou, kijk nou, dat is toevallig. Jouw kebab kost ook 19,90. Nee, eikel. Dat is de houdbaarheidsdatum. Zo, <tie> laten we maar naar huis gaan, Beert. Ja. Ik vind het niet zo leuk in die kebukepijn. Ik ook niet. We gaan naar huis. De auto staat wel ver geparkeerd, Beert. Het is erg druk. Ja, het is altijd druk zondags in BVW, je beert. Ja. Het is wel een lopen, beert. Ja, maar wacht even. Ik heb een kortere weg. Wat een goed idee, beert. Hier, onder dat hek door. Er is al zoveel gebeurd. Gekker kan het niet worden, je beert. Nee, vriend. Door het weiland. Bijna! Aldus Bed en die heeft in Beverwijk de Zwarte Markt bezocht Rus. Ja, lekker oh, tijdens de, tijde ja. de lunch. Ja, ja maar op het ontbijt doet kan ook natuurlijk. Ja. Ach, het is een klein, klein grapje tussendoor. <laughs> hè. Moet kunnen. Uh, had jij nog wat te melden, Rus, of niet? Anders gaan we een, uh, wat muzikaals doen. Doe maar even wat muzikaals. We gaan een beetje tempo erin brengen. Ja. Ja. ja, doe maar. que mijn leven lang geleden dat Als het de esta manera uno no se da ni cuenta de koude, de koude, de de koude, de koude, de koude, de de koude, de koude, de de esta manera uno no tiene la culpa que Ni fecha en el calendario, cuando las ganas se brengen. Caballo te dan sabana, porque estás de viejo y cansado. Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarra. Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra latana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desbocado. No le obedece a un freno, ni lo para un pastino. aprendido a vivir así. Yeah, you're give Ja, Ellenboog, ja. elleboog. Ho, ho, ho, ho, wat een druk in de studio reden. Wat een gezelligheid, ons eigenlijk. Jon is ook nog even binnen komen fietsen. En die kwam een uh, verloren uh, voorwerp terugbrengen. Dankjewel, Jon, bij deze. Jawel. Ja, wat gezellig allemaal. Uh, we gaan de artiest van de dag uh, gaan we doen vandaag. En dat is dan. Uh, even kijken, John Preston. Uh, deze goede man die was geboren in uh, 1939 op 18 augustus. En hij is helaas overleden op 71-jarige leeftijd 4 maart 2011. Hij heeft uh, heel veel uh, ja, een beetje wat, wat lekker romantische nummers gemaakt. Onder andere Running Bear was een nummer dat hij gemaakt heeft toen. En, uh, is dat met die hele zware stem... Uh, ja, met geluiden ertussen. Al die berengeluiden. Oh, ja. Heb je die ook dan? Ja. Die heb ik daar niet meegenomen vandaag, helaas. Maar die wil ik de volgende ja. keer voor je gaan draaien. Uh, nou, en hij, heeft dat, uh, hij heeft, heeft dat... Even kijken. De plaats werd uh, uitgebracht na de dood van de Big Bopper... in hetzelfde vliegtuigongeluk waarbij Buddy Holly en Ritchie Fellens toen omkwamen. Uh, Preston volgde snel met een andere hit... genaamd The Cradle of Love. En die heeft uh, in de billboards... Uh, nummer 2 gestaan. En maakte in de vroege jaren 60 verschillende andere platen die nog een bescheiden succes kenden. Cradle of Love was een hit in zowel de UK single chart als in Athene, Griekenland en nog wat andere landen. Een grote hit geweest. We gaan een nummertje verdraaien van deze Johnny Preston. En wat doen we? Dat is deze. I living for, if not for you, what am I living for, if not for you? Ja, en dan gaan we nu even een stukje nieuws doen. Dat doet ons uh, Jamanta Lus die aan de overkant zit van mij. Ja, nou, ja, we komen er niet onderuit dat het uh, coronavirus slaat om zich heen in Zandvoort. Uh, inmiddels met 24 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week is Zandvoort een van de gemeentes waar het virus het snelst groeit. De stijging komt niet geheel onverwachts vanwege de drukte en ook vanwege de jongeren die naar de Schelling zijn geweest en deze kregen Lichte klachten en zullen de regels in acht moeten nemen. Inmiddels uh, staat het totale aantal besmettingen op 65. En dat is voor ons toch best wel veel. Let wel, het zijn lichte klachten, maar hou de regels in acht. Uh, houd afstand en bij de minste vermoedens bel de huisarts. Ga niet naar de spreekuur of loop niet zomaar de praktijk binnen. Maar bel even naar de huisarts en maak een afspraak. Dan uh, heb ik ook nog iets over, ja, die coronamelder, daar is ook wel wat, uh, wat over te doen. Afgelopen maandag is die, uh, uh, ja, ver, ver, kun je hem dus uh, downloaden, maar ouderen die uh, kunnen dat niet, want ze hebben dan een verouderd mobieltje, uh, is het antwoord. Dus dan, ja, de, ze hebben er dus eigenlijk niets aan. Uh, is dat een uh, foutje of, uh, maar, of is dat een grote blunder? Ik denk dat ze daar dan nog wel wat mee moeten gaan doen. Want uh, dit werkt voor de ouderen zeer zeker niet. Heb je het nu over ouderen of oudere modellen van mobiele telefoons? Nou, oude, de, de, de ouderen hebben die oude mobiele telefoontjes, Dus dat zal het samen zijn, denk ik. Ouderen hebben oude, ouderen ja, telefoons? Ja, ja. Ja, blijkbaar. En daar werkt die app niet op? Nee, op die verouderde mobieltjes werkt het niet. Oh, dat is wel En goed. oudere mensen... Hebben daar last van? Omdat die oude mobieltjes hebben? Ja. Nou ja, dat gaan we nog zien dan. Ja, het is nog niet zo ver, want het gaat pas 1 september in. Nou, ze konden hem afgelopen maandag al downloaden. Ja, maar hij doet het nog niet. Niet vanwege die oudere mobieltjes? Vanwege die oudere mobieltjes. Ja. Oké. Okay. Dat is duidelijk nu. Ja, ja, helemaal. Ja, anders schrijf het even voor je op, al, Martin. <lacht> Geen probleem. Dat kunnen we doen. <lacht> we doen het wel. Dit was het voor jou dus? Ja, ja ik ben helemaal van mijn apropos, We gaan nou. even bedoven. Ik ben weer wijzer. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Ja, yes. <laughs> ja. Nou, dat was toch wel ritme, geloof ik, hè, jongens? Zo, uh, het, ja, daar kon je niet stil bij zitten. Daar kon je niet stil. Dus ga nu maar weer zitten. Je hebt ja. lekker gedanst, heerlijk. Ja, en... Vinger in je hand, was hartstikke leuk. Maar je gaat nu wat anders uh, vertellen. Ja, ik ga nu uh, iets heel, heel raars vertellen. Uh, ga niet zwemmen bij Scheveningen. Oh. Daar blijkt dus uh, rioolwater op zee geloosd... na een stroomstoring. Bij een groot deel van de... Ha, ik lees het maar even voor, want ik zie het ook maar net... En bij een groot deel van de Haagse kust geldt vandaag een negatief zwemadvies. Mensen worden afgeraden om bij het Noorder- en Zuiderstrand en het Zwarte Pad te zwemmen. omdat rioolwater gisteravond ongezuiverd in de zee is geloosd. Zwemmers hebben daardoor grote kans op maag- en darmklachten. waarschuwt de gemeente. Uh, naast 37.000 huishoudens werd ook afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag gisteren getroffen door een stroomstoring, die zeker acht uur duurde. Dus uh, niet zwemmen in, uh, in de schevening. Nou, Maar niet helpen dat het hier naartoe komt natuurlijk. Dat nou, doet me al alweer denken aan Bert en Ernie in Beverwijk. Ja, eigenlijk wel zo. Hè? Niet lekker. Nee, nee, maar is er geen mogelijkheid dat het wegstroomt deze kant op? Uh, nee. Die, die, Wordt die niet volgewaasd. Nee, dus nee. Nou, dan maar dan gaan we doe voorzichtig. Hou, de, hou, de, hou, de, hou het nieuws in de gaten. Oké. Okay. wij ook. Dus Dankjewel dus. voor deze komt er dan een rode vlag of niet. Eh? Komt er dan een rode vlag? Ik denk paars. Ja. Nou, ik denk eerder bruin in dit geval. Bruine vlag. Oké. Okay. Ja. De Oké, okay, dankjewel. Ja, de echte muziekkenner die heeft inmiddels natuurlijk de stem van Madonna herkend in dit geval. Het is uh, Inside Me heette dat. En Lucy gaat weer een, uh, een itemje doen. Ja, wij, wij vroegen ons af, mijn broer en ik... Uh, uh, hoe het nou zit met die skatebaan? Hè? Want daar is natuurlijk heel veel over gedaan. En uh, Nick Drommel die heeft daar, uh, uh, is daar achteraan gegaan omdat... Uh, voor elkaar krijgen dat het weer een leuke skatebaan wordt... dat het weer een beetje opgeknapt wordt. Maar we vroegen ons af van hoe zit het er nou mee? En uh, ik heb dus uh, Niek even benaderd van... Goh, Niek, weet jij al wanneer, dat, uh, wanneer, er, wat, uh, wanneer er wat gebeurt met, dat, uh, met, met die skatebaan? Dus ik heb een berichtje gestuurd. Ik zeg, hallo Nick, wij, wij, wij vroegen ons af hoe het gaat met de skatebaan. Is er al zicht op een datum wanneer ze gaan beginnen met opknappen? Nou, en uh, Nick heeft geantwoord van, uh, dat vroegen wij ons ook af. En uh, hij heeft toevallig gisteren een bericht gestuurd naar de burgemeester. En hij wacht nog op antwoord. Dus zolang hij antwoord heeft, belt hij ons om uh, de uitslag door te geven wanneer ze daarmee... Uh, want we reden er langs net en eigenlijk zagen we er niet veel. Jij vond die gravity maar niks. En dat hoort er wel bij, hoor, bij een skateboard. Ja, oké, okay, gravity hoort er wel bij dan. Maar ik vond het voor de rest een beetje saai, ja, toch? Te, ja, dat ziet er niet echt... Uh... Ja, als een, uh... Aantrekkelijk uit voor jongeren om daar te gaan Nou, kijken. Het is in behandeling. We gaan ervan uit dat uh, vooral de burgemeester die is ook mee bezig. Ik, ik Wordt word vervolgd. Wordt vervolgd sowieso. Waar ik me ook een beetje zorgen over maak... is het aantal uh, fietsdiefstallen wat ik de laatste tijd nog een beetje zie. Ik zat van de week op, uh, weer op de social media te kijken. En een filmpje van iemand die dan gewoon achter de Verspijkerstraat... Is, uh, heel kalm gewoon een fiets... Probeert mee te pikken. Het lukt niet. Hij gaat weg, komt terug met gereedschap. Ja, het is niet Brandt er door en gaat gewoon weg. En, uh, ik wil even uh, mensen laten op elkaar uh, eigendommen letten. Want het gebeurt wel heel vaak de laatste tijd dat er weer veel verdwijnt. Hey, blijf met je handen van anderen spullen af. Het zijn dingen die mensen gewoon nodig hebben. En uh, ga er gewoon lekker uh, moeite voor doen om zelf iets te kunnen bekostigen. Maar neem het niet van iemand die er hard voor gewerkt heeft. Maar het is toch tegen de laatste tijd wel een beetje van... Uh... Allemaal rare dingen die er gebeuren. Um, lijkt wel of ze... Ligt het aan het weer? Zijn ze ja, het is het, ook, ook de, de, de, de relletjes. En de, de, de, de misdragingen van die jeugd. En het, het kan zo gezellig zijn. En het, er wordt nog vaak gezegd... Ja, corona is de oorzaak. Ik weet het niet. In een ja, aantal jaren geleden hadden we geen niet, corona. Daar kwam het ook voor. Ze kunnen niet op vakantie. Ze kunnen niet weg. Ja, maar, maar, de, uh, ja, maar opa van 70 kan ook niet op vakantie. Die gaat ook niet wel op het strand. Ja. Nee. die niet meer met... Ja, nee. oké, okay, maar toch. Het is het... Laten we nou eens gewoon een beetje proberen een leuke, gezellige maatschappij te houden met elkaar. Oké? Dat is de bedoeling. Ja, Dan gaan mee. we dat doen. Oké. Okay. Ik doe mee. En dan gaan we nu doen het liedje van de Sidekick. En dan moet ik toch even de Sidekick aankijken. paar waarvoor speciaal dit liedje? Nou, dat was... Uh, uh, welk jaar was dat liedje eigenlijk? Nou, de jaren 80, 89, 80, 85, ja, 86, nee, maar... 80, denk ik. Eerder misschien nog wel. Ja, volgens mij ook nog wel. Het grote hit geweest. Uh, het is een, een hele grote zomerhit geweest. Borkito niet? Oh, Borokito, juist. Ja. We hebben het over Borokito. We, hebben, ja. Het ja. Over. we hebben het over Meneer Perret. Perre. Perre. Ja, ja zandwoord veranderde in Spanje in die tijd. Nou, dan gaan we even terug met een die, grote van. Eh, alles danste uh, uh, en uh, het was olé, olé, olé, toch? Ja, vooral in de... In de discotheek, weten die ook weer? Mag, mag dat? nou estereel bestaat toch niet meer? Nee, het was de ja, estereel ja. van vroeger. Wie kent het niet? Nou, Wie ja. hebt er niet gedanst? Zeker. Nou, zijn er zijn nog meer van die discotheken die verdwenen zijn. He, we nog meer. Maar daar gaan we even overdenken welke discotheken er waren. Daar gaan we zo meteen over hebben. We gaan eerst ja. meneer Perre draaien met Borquito. Holy. Como tú, yo. como tú. Yo sé más que Yo, yo soy un cantante. Yo soy un. ZANG EN Que tú, que tú, que tú y que tú, Bohorequito como tú. como tú. Yo que. Que y que tú y que tú que que tú y Bohorequito como tú. Que no sabes como tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú que tú que tú y como tú. que je más que je dat doet, dat je dat doet, dat je dat doet, dat je dat doet, dat je dat doet, dat je como tú. dat je dat doet, dat je dat doet, dat je dat doet, dat je dat doet, dat je dat doet, dat Ja, ja. Dat is uh, Peret, Boricito. En onderdrijven van het nummer hadden wij een beetje... Zonder z'n drieën uh, waren we aan het resumeren... welke discotheken we toch allemaal hebben gehad in ons Zandvoort. En er zijn een aantal wel verdwenen. En er kwam ook wat verhaaltjes. Uh, die mocht niet naar binnen, want hij was nog geen 16. En uh, ja, ach, je kent het wel. En dan ging hij met mij mee en dan mocht het wel. Ja, zijn grote zus was erbij. Ja, ja. En dan mocht het wel. En dan ja. mocht het wel. Ja. En dit was... Uh, uh, Perret, met het nummer Borrequito. En we zijn inmiddels uh, eruit dat het uh, 1971 geweest moet zijn. De zomer van 1971. Gaat vliegt? Ja, het uh, vliegt wel. Want hij kreeg er een gouden plaat voor uh, op Schiphol. Kreeg hij dat aangeboden. En uh, we hebben ook even gekeken wat het, uh, wat het, waar het liedje nou een beetje over gaat. Nou, we kwamen niet verder dan Klein Ezeltje. Dus het was gewoon... Ja, dat klopt. Dat, klopt. Ja, dat was ook, ja. ging over een hezeltje. Het ging over een ja. hezeltje. Dus. Maar ja, meisje, ik heb geen idee hoe de tekst was. Maar het was een lekker nummer. Er zat lekker ritme in. En het was een zomerhit. Oké, okay. we gaan wat rustiger draaien, Rus. Uh, Rita Coolidge, ken je die? Ja, tuurlijk. Nou, gaan we die doen. Welk ja, nummer... So strong and so deep And so Toen een of ander een titelsom volgens mij in de Jezus Bond film. Ik weet niet 1 tot 3 welke. Misschien weet jij het, dus. Nee, nee, nee, ik weet niet wat het denk is. Nou, ik heb even kijken. Uh, iets over de blauwe tram. Zandvoort ga ik even voorlezen. Dat vind ik wel leuk voor de creatievelingen onder ons. Samen doen in de blauwe tram. Uh, elke woensdagmiddag van 1 tot half 4 kunt u deelnemen aan het samen doen. Deze gezellige middag kunt u kiezen uit diverse creatieve activiteiten. Er is een kast vol materiaal, dus u kunt maken wat u wilt. Heeft u een leuke hobby of een goed idee voor een activiteit... kom langs en deel het met ons. Dan kunnen we er samen mee aan de slag. Bent u misschien een amateur Picasso? Kom daar zeker eens langs, want teken- en schildermateriaal is ook volop aanwezig. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Loop gewoon even binnen, gezellig. Doe mee en de koffie staat klaar. De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis. En daarna betaalt u 3,50 per keer. En dat allemaal in de blauwe tram ons wel bekend. Aquarius Libra Ralph. Ciao. Eerste uurtje. De tweede uur, de gaat u terug horen na de klok van twee uur. En ook dan hebben we weer wat nieuwtjes en andere leuke dingen voor de luisteraar. Dus wat ons betreft tot na de boodschappen en het nieuws...